Met heer te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilige, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat die opgetekend kunt vinden in Teva Evangelie van Johannes, het negentiende hoofdstuk van vers 1 tot 16. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. God sprak al deze woorden.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 Zevende gebod, gij zult niet echt breken. Tachtste gebod, gij zult niet stelen. Negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod, gij zult niet beheersen u naast een huis. Gij zult niet beheersen u naast een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten naastens is. Lezen we nu Johannes 19 tot vers 16. Toen nam Pilatus dan Jezus en hezelde hem. En de krijsknechten een kroon van hebben vlochtenhebbende zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden wees gegroet gij koning der joden en zij gaven hem kinnebak slagen. Pilatus dan kwam wederom uit, en zeide tot hen, Zie, ik breng hem tot jullie dan uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed, en Pilatus zeide tot hen, Zie de mens. Als hem dan de overpriesters en dienaars zagen, riepen zij zeggende, Kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, Neemt gij hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. <coughs> De Joden dan antwoordden hem, wij hebben een wet en aan onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Maar Pilatus, dit woord horende, werd zeer bevreesd. Hij ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, hij zou geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven geheven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Want toen zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggend, indien hij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. en niegelijk die zichzelf koning maakt, weder spreekt een keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde. <coughs> zo bracht hij Jezus uit. En zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Ligostrotos En in het Hebreeuws Schabbata. En het was de voorbereiding voor het Pascha. En omtrent de zesde uur, en hij zeide tot de Joden: Zie uw koning. Maar zij riepen: Neem weg, neem weg, kruist hem. Pilatus zeide tot hen: Zal ik dan uw koning kruisen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover. Laten we trachten om het aangezicht als heren te zoeken. Aanbiddenswaardig, getrouw, volzalig en heilige majesteit Gods in de hemel. Voor wie de engelen de aangezichten bedekken. Vanwege de uitstraling en de glans van uw aanbiddelijke volmaakte deugden. O, oh, die grootheid, hoogheid en heerlijkheid. Wie en wat zijn wij dan? Abraham heeft getuigd nietig, zondig, schuldig, stof en as. En u kunt het wel nazeggen. Maar gij zijt van lege woorden niet gediend. U ziet het hart aan. De praktijk en de waarheid in binnenst. O, zou u dat zelf willen schenken? Opdat we diep vernederd werden voor zulke grote, aanbiddelijke God. En we hebben het uit uw woord zojuist gehoord, dat onze ziel wel vervullen moest. Met diepstond zag een kinderlijke vrees, dat Pilatus tot het Joodse volk heeft uitgeroepen, zie uw koning. Daar staat hij, bespot en bespogen en gehaat en gesmaat, en veracht en verdacht. Zie uw koning. O aanbiddelijke God en Vader, Gij roept het ons zo toe in deze morgen. Gij roept het ons toe. Zie uw koning. In zonderheid roept het Gij uw eigen volk en gunstgenoten toe. Zie uw koning. Leed en stierf in uw plaats. Die, de koning van de ganse kerk is in een uitwendige zin, maar in zonderheid de borg en hoge priester en tussentredende middelaar. In een geestelijke zin voor al de uwen die gij gekocht hebt met de kostelijke prijs van uw dierenbare bloed. O, dat onze ogen toch eens geopend zouden mogen worden om die koning in zijn schoonheid te mogen zien. O, gij zijt nu verheerlijkt aan vaders rechterhand. Eertijd stond gij daar met een bebloed aangezicht. Waar de doornenkroon op uw hoofd was. En waar u een spot en een voorwerp van verachting was. Maar nu, nu staat gij aan de rechterhand van uw heilige vader. Zie uw koning, o, wat een uitsprekelijk geluk! Een onuitsprekelijk voorrecht. De kerk heeft een koning in de hemel. Kan hier nog zo laag afdalen. En kan hier nog zo diep wegzinken. We kunnen nog zo onder de macht van de zonde terechtkomen. Onder de macht van het ongeloof. Onder de macht van bestrijding. Maar de koning leeft aan zijn vaders rechterhand. Om altijd de belangen van uw kerk op het hart te dragen. En die te bepleiten voor het aangezicht van uw heilige vader. Gij hebt eens gezegd, breek deze tempel. En ze hebben u gebroken. Maar gij hebt ook getuigd, ik zal hem weder oprichten. Die grote ik, die getrouwe ik. De tempel kan gebroken worden van uw lichaam. U kunt honteerd worden in uw naam en in uw zaak. En in uw kerk en in uw volk en in uw leer en in uw waarheid. En in het verborgen lichaam. Maar gij hebt gezegd, ik zal die weder oprichten, De grote, de getrouwe ik. De heilige en de zalige ik. O, oh, was we een indruk van kregen. We zouden met diepste eer voor die grote ik vervuld worden. Als we dan ons tegen u verzetten, Als we dan u verwerpen en versmaden. Wat zal het toch uitmaken. Als we dan uw grote naam onteren. Het lichaam Christus lasteren en tekort doen. O, oh, het zal toch een hel uitmaken als we dat gedaan. Wee, onze bergen valt op ons heuvelen, bedekt ons. Voor het aangezicht van hem die op den troon zit. Want de grote dag zijn storens is gekomen. De toren gods en des lams. Dat heilige, onschuldige, zachtmoedige lam gods. Die u van de ene kant naar de andere liet slepen van Jeruzalem. Die op het heilig aangezicht liet spuwen. U hebt het alles zeer geduldig gedragen. Wat een voorbeeld van leidzaamheid en zachtmoedigheid. Maar eens, dan is de rol omgekeerd. En dan is de toorn des lands. En u roept u, uw knecht het ons toe. Zo dan kust een zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat. O Heer Jezus zou u dat ons willen geven. Dat u zouden kussen. Want de grootste zondaars. Als ze aan uw voeten mogen komen. Om genade af te smeken. En barmhartigheid. Ze kunnen gered en verzoend en behouden worden. Op de Pinksterdag is het een duidelijke getuigenis. En een duidelijk bewijs. Mensen die u naar het leven gestaan hadden. Die gingen uitroepen, wat moeten we doen om zalig te worden? Wat moeten we doen om behouden te worden? We weten het niet meer. Och, u hebt ze het onderwijs willen geven door middel van uw knecht Petrus. Uh, zo mogen wij ook nog het onderwijs ontvangen uh, van Uwe knechten die gestorven zijn, die juichen voor de troon gods. en die nog spreken nadat ze gestorven zijn. en die ons het kostelijke evangelie van de genade gods voorstellen. die ons een spiegel voorstellen. die ons als het ware de spiegel van het evangelie ophangen. waarin Christus Jezus zichtbaar te aanschouwen is. gelijk Paulus het heeft getuigd tot de Galatiërs. O Galatiërs! Voor wie Jezus Christus voor uw ogen is afgeschilderd geweest. Hoe zijt ge zo dwaas dat ge u afkeert van een gekruisigde zaligmaker. En wederom de toevlucht neemt tot de werken der wet. Is Christus dan te vergeef zonder uw gepreding. O, dat we het ter harte zouden nemen. En dat die zaligmaker ons lust en ons leven mogen worden. En dat mocht u genadig willen uitwerken. Is er nu kennis in ons leven gekomen aan die dierbare borg en middelaar? Dan mocht u het willen verdiepen, willen versterken en willen vermeerderen en bevestigen, opdat het mogen zijn gelijk de dichter heeft getuigd. Jezus alleen waar mijn hart gaat heet. Jezus het leven van mijn leven. Jezus de dood van mijn dood die u zelf voor mij hebt geheven in de bangste zielennood, opdat ik niet uf, troostloos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven duizend. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer, dat we zo onszelf mogen overgeven in de zalige dienst des Heren, en dat die bank steeds nauwer mag vallen, en dat de werking van de Geest steeds dieper mag vallen, in de kennis van de zonen gods en door Christus tot een vader, opdat het vaderlijk aangezicht verzoend in de zoon, mogen beleven en ondervinden en met onze ziel geopenbaard mogen worden. Die genade mocht u genadig willen schenken en ieder in het zijne geestelijk onderwijs willen geven. Werkkrachtig in het midden der gemeen, Bezoek de jeugd, de jonge mensen, de kinderen. O, zou zo groot wezen, als u zelf nog wilde opstaan. Als u genade en barmhartigheid wilt verheerlijken, onze kindje jaren. Als u naar onze schepper gaan zoeken en vragen. Wat heeft de wereld te bieden? Wel veel schoonschijnends. Maar in alle schoonschijnends ligt er een adder van bedrog. En ligt er een bittere angel van vergift. O, oh, dat zou zuur opbreken, naar u te mogen kennen in het beste van onze levenstijd. Dat zou toch zo groot zijn. Die mij zoeken, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En die mij vindt, trekt een welgevallen van de Heere. Maar die mij haat, die heeft een doodlief. Och, kom genade in ons midden. Ik sta aan de deur en ik klop. Uw tegenwoordigheid wordt ondervonden. Dat we het eens in ons hart en ziel mogen ervaren. En dat u door de kracht van uw geest onze ziel gewillig kwam maken. en dat we de deur van onze harten mogen openen. Indien iemand mijn stem zal horen en open doen, ik zal tot hem inkomen. en ik zal avondmaal met hem houden. En hij. Met mij, o grote Heer Jezus, wil u zelf maar de grendels wegnemen, door uw goddelijke liefde en intrek nemen, opdat het in ons hart mogen leven. Gezegend is Hij die komt in de naam des Heren. Kom genade onder ouders en kinderen, kom genade onder oude mensen. En bij het klimmen van de jaren, want dan is de tijd zo kort... ...om nog in tijd behouden en gezaligd en gered te mogen worden... ...breidt uw liefde vleugel uit over ons allen te samen... ...jong en oud en klein en groot en wil de geest schenken... ...gedenkend in zonderheid aan zieken, zwakken, ouden van dagen... ...hulpbehoevenden, rouwdragenden Weduwen wezen, weduwnaren, in rouw en smart en verdriet, verborgen kruisdragers. Oh, u mocht ze willen sterken en ondersteunen, waar een ander niet vanaf weet, daar weet u vanaf. Als we maar aan uw voeten mogen komen, en o, oh, kon het zijn dat we verenigd mogen worden met kruis en druk. Als het met u eens worden, dat is de zoetste honing aan de roede. U mocht het genade willen schenken van onszelf, dan hebben we het niet van onszelf, dan staan we tegen u, en willen we boven u staan, en willen we u gebieden, och, dat we in vernedering gebracht werden, en dat ellendige bestaan, dat goddeloze bestaan, dat het ten onder gebracht werd, door de macht van koning Jezus, kon genadig in onze harten, de gemeenten, de kerken, de voorgangers en ieder in zijn eigen ambt of werk hij gesteld is, wil ondersteunen. De hemel ontsluiten en het hart openen en de heilige schrift openen, opdat het nut mag doen en vrucht mag voortbrengen, en dat uw naam verheerlijkt werd en uw kerk en sion opgebouwd, dat smeken we van u in de verzoening van al onze schulden en zonden, huiselijk, kerkelijk en persoonlijk. O verzoende zware schuld die ons met schrik vervult, bewijs ons eens genade. Amen. We zingen van Psalm 140, vers 4, 5 en 6. Bewaar mij voor daar boze handen en mijn gangen tot deze stond. Voor de moedwillige vijanden die mij willen brengen te grond. En wat er verder volgt, 4 en 5 en 6 van Psalm 140. De voor deze morgen kunt u vinden in het vorige lezen, schriftgedeelte Johannes 19, daarvan de eerste vier versen. Toen nam Pilatus dan Jezus en geëngezelde hem en wat er verder volgt. Smart en smaad of verachting zijn twee Onverdraaglijke kwaden. <kwijden> Bijzonder wanneer ze tot het uiterste toenemen. Smart is voor het lichaam zwaar om te dragen. Maar smaad en laster voor de ziel. Beiden zijn zo lastig dat als mensen met andere dingen vergelijkt. Is het nauwelijks te zeggen welke van beide het ongemakkelijkste is. Ja, als men zelf een keuze zou mogen maken, schijnt de lastheid van smaad en lastering nog te boven te gaan bij de lastigheid van smart van het lichaam. Ten eerste omdat de smart, niet, omdat de smart alleen het lichaam treft, maar smaad en laster treft de ziel, ja, eigenlijk de gehele mens die door dezelfde leidt. En over zulks wordt het dierbaarste deel van de mens, dat is de ziel, het allerzwaarts getroffen, maar leidt het lichaam daarmee ook. Maar wel bijzonder omdat de smart van het lichaam meestal tijdig of soms kortstondig is. En als de pijn over is, is alles weer geheeld. Maar lastering, dat is gewoonlijk veel langduriger. En lastering blijft als een zware last op de mens liggen. Dikwijls nog jaren later. Ja, dikwijls iemands ganse leeftijd. Maar mijn geliefden, wat denkt u als deze beide kwaden samen ons treffen? Als we veel smart naar het lichaam moeten dragen en veel smaad en verachting naar de ziel. Is dat zo smartelijk? Jazeker. En wat denkt u dan van het lijden van onze dierbare Heere Jezus en Zaligmaker? Liepen deze beide smarten niet samen? O, oh, wat een smart had hij naar het lichaam. En wat een smaad en verachting trof hem naar de ziel. Het was smaad en smart. En smart en smaad. U kunt het toch zien in de omstandigheden van het lijden. Wij hebben nu voornamelijk al bij dat lichaamslijden stilgestaan. We hebben gezien welk lijden dat hem onderworpen was. Maar hier... In onze tekst zien we niet alleen zijn lichaamslijden, maar door zijn lichaamslijden zien we een veel groter lijden, een veel dieper smart en een veel uh, dieper verdriet ter ziel. Hij draagt de smaad en de verachting en dat van zijn eigen volk. Pilatus had te verheef door allerlei middelen en tenslotte door Barabbas, Tegenover Jezus te stellen. Hij had nu dikwijls genoeg gepoogd om den heiland en zaligmaker los te laten. Maar wat was de vrucht? Het werd steeds erger, de menigte riep en schreeuwde: Kruist hem, kruist hem! En eindelijk, nadat de stadhouder zo menigmaal de onschuld van Jezus betuigd had, eindelijk buigt hij het gericht en luidt zijn vonnis dat hij overgegeven mag worden. Echter, voordat het zover is, hebben we de woorden van onze tekst eerst te overdenken. Want voordat hij overgegeven wordt om gekruisigd te worden, ondergaat hij eerst een smartelijke geesteling en een zeer smadelijke bespotting van zijn koninklijke ambt. Onze tekstwoorden kunnen we verdelen in twee delen. De mishandeling van Jezus, volgens vers 1 tot en met 3. En ten tweede, de vernieuwing van betuiging van Jezus onschuld door Pilatus, wat we vinden in vers 4. Laten we de tekstwoorden op de voet volgen, gelijk ze onze dierbare evangelist Johannes zo minzaam. En aandoenlijk meedeelt. Wat zegt onze evangelist? Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Toen, onmiddellijk nadat het volk die keus gedaan had, Barabbas los en Jezus gekruisigd te worden. Toen nam Pilatus Jezus en geeselde hem. U moet niet denken dat Pilatus zelf voor beul ging spelen. Gelijk sommigen gemeend hebben, nee, het was een stadhouderlijk bevel om Jezus te geestelen. En daarom wordt er gezegd, Pilatus nam hem en geestelde hem, maar hij liet het de krijgsknechten doen op zijn uitdrukkelijk bevel. Matthäus zegt dat de krijgsknechten van de stadhouder Jezus met hen namen, in het rechthuis en over hem vergaderden de Ganse bende. Onder zulk aantal zou het aan deze spotternij en aan vrede kwaadaardigheid niet mankeren. Want wat de een niet uit kan vinden, dat kan de ander dan nog wel bedenken. En wat de ene vermoeid van wordt, dat kan de andere hem vervangen. Als Jezus maar bespot en gehaat en smaad wordt aangedaan. O, daar staat die onschuldige Jezus. Overgegeven aan zoveel woest en woedende soldaten. Maar het is niet Pilatus... Het is niet in de eerste plaats de stadhouder, het is de goddelijke raad en voorzienigheid, opdat zou vervuld worden hetgeen van hem geschreven was. Zo namen ze dan uh, Jezus mee in het rechthuis, gelijk met Matthäus aantekend. Hij werd daar in de binnenplaats gebracht, buiten het gezicht van het gewone volk, en was daartussen het krijgsvolk, genoemd de bende krijgsknechten. De Romeinen waren gewoon of in huis of langs de straat iemand te geestelen. Degenen die binnenshuis op een binnenplaats gegeesteld werden, die werden vastgebonden aan een pilaar en zo werden ze gegeesteld. In andere gevallen werd de straf toegepast in het openbaar. Zo beschikken ze dan al de voorbereidselen daartoe. De voorbereidselen tekent Matthäus duidelijk aan, namelijk, ze ontkleden hem. Ze beroven hem van al zijn klederen, daar hij naakt bij de schandpaal staat. Dan Zo was de gewoonte van de Romeinen als ze iemand zouden gezen. Ach, mijn geliefde toehoorders, ziet ge hier het langmoedige, en leidzame, geduldige lam Gods. Hij laat zich binden, hij laat zich leiden, hij laat zich ontkleden, en hij laat toe dat hij zo smadelijk gegeesteld wordt door zulke booswichten. O, hoe heeft men, men hem hier getrokken, aan zijn kleren gescheurd? Zie daar die grote zaligmaker, met opgetrokken handen, met een gespannen rug naakt aan die schandpaal. Die er ook aanstonds laat Matthäus erbij volgen en men geeselde hem. Dat waren nog maar de voorbereidsels voor het treurspel wat nu eerst zal gaan beginnen. We willen ons in het geschil niet inlaten of dit geeselen van Pilatus is geschied. Met die hoop en mening om daardoor het volk te voldoen en Jezus zo nog los te krijgen. <kliek> Omdat zulks niet beschreven is, wat daar dan ook van zij. De smart van Jezus' lichaam werd niet verminderd. De Romeinen geestelden soms iemand met roeden, dat minder smartelijk was en ook minder schandelijk was wanneer ze iemand geestelden. Met scherpe punten. Soms gezelden ze iemand met roeden zonder scherpten eraan. En soms met scherpten. Zoals men dikwijls deed om te die misdaan hadden. Die werden gegeesteld met scherpten aan de roeden. Wat des te pijnlijker was. Wanneer de Joden iemand geestelden. Dan sloegen ze hem met een stok. Deze scherpten waren bij de Joden veroordeeld en mochten niet toegepast worden. Maar men sloeg hem met een stok en nooit boven de veertig slagen, daarhalve men sloeg hem veertig slagen min één. Maar de Romeinen die niet gehouden waren aan deze Joodse wetten, hebben of korter of langer geslagen. Zulks is niet bekend, hoe dit ook zij, ze sloegen en geestelden hem. Het was doorgaans de gewoonte dat iemand die gegezeld was, niet staande kon blijven, maar onder de felle en sterke gezelslagen bezweek en of op zijn knieën viel of plat ter aarde. En zo werd dan de gezelslagen gegeven, totdat zij als het ware buitenbewust zijn en afgemarteld nederlagen. O ongelukkige, dwaze rechter Pilatus. Gij zijt dan overtuigd van zijn onschuld. Waarom past ge dan toch de Romeinse wetten toe? Waarom geestelt je ge iemand zonder reden en oorzaak? <coughs> Aanschouwt voort het wonder van des vaders geduld en langmoedigheid. Daar staat zijn eigen schootzoon. Daar staat die zonne der gerechtigheid. Daar staat dat sieraad des hemels. Beschuldigd, naakt aan een pilaar. Hun wreedheid is echter niet verzadigd. Ze voegen bij zijn pijnlijke smart een onverdraagbare smaad en verachting. En terwijl zijn hoofdbeschuldiging was dat hij zich voor koning opwierp, daar hij echter nergens minder naar gelijkt, lopen hun bespottingen ook tenslotte uit op beschimping van zijn koninklijk ambt. Want de tekst zegt: de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd. Men weet dat een kroon een oud hoofdziersel daar koningen is. Zo vlechten ze dan hier voor Jezus ook een doornenkroon. Buiten twijfel zo gevlochten dat ze als een laurierkrans... gelijkende op een kroon op zijn hoofd gezet werd. Evenals men dat in koninklijke hoofdzieraden deed. Het was een kransgewijze kroon die zij vlochten... ...en op zijn heilig hoofd plaatsen. Dat was dan zijn koninklijke kroon en juweel. Dit bootsten zij dan bespottelijk na... ...om met zijn koninklijke hoogheid te bespotten. Het is of het gezicht van zijn bebloederig... ...en nog niet genoeg kan verzadigen. Maar evenals de hanen van kalkoenen... ...als ze rood zien... ...worden ze des te vuriger. Zo ook hier. Zien dat rode bloed en onze heiland van top tot deen... ...worden ze des te vuriger en hatelijker. O, oh, wat een smartelijke pijn. Wat verwekt dat doornige prikkel uh, bij hem. Wanneer wij één doornprikkeltje in ons vlees hebben... Hebben we daar zulke last en ondraaglijke pijn van? Hier wordt zijn heilig hoofd met een gehele doornenkroon doorstoken. Men kan wel denken hoe dit op het hoofd zetten toegaan is. Met een wrede hand wordt zij er wel onstuimig opgeduwd. Hoe kan dit wrede uh, rot zoiets verzinnen? Zo smartelijk hem die onschuldig is bespotten, daar zij ook mede van zijn onschuld toch overtuigd waren. Hoe kon zijn koninklijk kant toch gevoeliger bespot en beschimd worden dan met een bespottelijke koningskrona te bootsen? En in plaats van goud en edelstenen met doornen te doen schitteren, O, wat een deerlijk treurspel! Kom gelovigen, aanschouw uw heiland, daar staat gij met een doorwonderig. En u ook met scherpe doornprikkels zijn rode bloeddruppels die langs zijn hals en zijn schouders op de aarde afrollen. O, dat heilig en dat gezegend aangezicht! van onze heiland en zaligmaker. Is het al genoeg? Nee, het gaat nogal verder. Ze gaan dat naakt en doorgeeselde lichaam dan ook weer bedekken. Niet uit medelijden, maar bedekken uit verachting. Want, zegt de tekst, ze wierpen hem een purperen kleed om. Purper, dat is van oude tijden af gehouden voor een koninklijke verf en kleur, omdat koningen doorgaans purperen klederen droegen. Het purper en de scepter noemt Cicero, een, voornaam Romeins, een voorname Romeins wijsheer noemt dezelfde koninklijke sieraden. Wij lezen ook van koning Alexander hoe het vermoorde lichaam van de Roomse, hoe het vermoorde lichaam van koning Darius, hij dat ziende, dat hij er zijn purperen rok overheen wierp, want hij zei, hij is een koning. Dit kan ons dan aanstonds grond doen vinden, waarom deze booswichting Jezus in zijn koninklijk ambt zou willen bedekken, namelijk om hem spottenderwijs een purperen mantel, om te doen alsof hij een koning zou zijn. Wat een bespottelijk gezicht, maar die het met een hoger oog beschouwt. Voor hen is het vol van verborgenheden. Een purper kleed was bijzonder als het zinnbeeld van de Romeinse mogendheid en macht en monarchie. En zo kennen ze hem de grootste monarchie der aarde toe, hoewel op een bespottelijke wijze. Hoe opmerkelijk is het ook dat en die doornenkroon en dit purpele, purperkleed er ook aanstoots bij kwam een koninklijke groet. Wees gegroet, gij koning. Nu kenden ze nog die koning in zijn schoonheid niet en daarom zijn ze vol van spotternij. Matthäus tekent aan dat ze hem ook nog een rietstok in zijn rechterhand gaven. Wederom een bewijs dat ze spotten met zijn koninklijke macht. Want gij weet dat de koningen een scepter dragen. Een scepter als een zinnebeeld van rechtsgezag en oppermacht in het rijksbestuur. In plaats nu van zo'n scepter maken ze het nog hoe langer de klaaghuizen... Zulke daar doden zijn en zulken daar zieken zijn. In sterfhuizen, in dat klaaghuis, daar staat een vrouw soms bij de stervende man. Soms de man bij zijn stervende vrouw. De vader en moeders bij hun stervend kind. Kinders bij hun stervende ouders. En broeders en zusters bij elkander. Wat een gezucht en een gekerm is daar. Zodat het hart moet breken. Daar zegt de een, daar ontvalt mij de lust mijn ogen. En daar wordt dat een huis der rouw en rouwklachten. Daar zijn er particuliere klaaghuizen, daar de zieken niet sterven, maar nog weer op mogen komen. En daar in één, twee koningen één, lag een koning ziek op bed. Zo was het bij die koning Hiskia. Daar lag hij op zijn ziekbed en keerde en piepte. Daar hebt gij zulk een klaagheids. Ook bij Petrus, zijn vrouws moeder, lag te bed. Daar klagen de zieken over pijn en ongemakken. Daar hoort gij zowel klagen over harteloosheid, achteloosheid, over trouweloosheid, omtrent God. Daar is het dag, ik word afgesneden van het overige van mijn jaren. Wilt gij daarin, onder al die klagen en tranen, Nee, zegt de wereldsmens, daar is een beter huis. En wat is dat voor een huis? Het huis van de maaltijd. Daar men in een zijn maal heeft en gasten bij nodig. Daar men vrolijk is, daar lacht men, springt men en roept men. Daar zijn huizen der maaltijden in het woord bekend. Bij de geboorte, bij spelen van de kinderen hadden ze maaltijd. Ook bij verjaringen, bij de geboorten, is blijdschap dikwijls groot. Bij de spening werd Isaac gespeend en dat deden ze ook eenmaal. En bij verjaringen, want de kinderen van Job kwamen bijeen op de dag van hun geboorte. Daar kwamen de broeders en zusters bij elkaar. Herodes had ook een verjaardag, een grootmaal. Dan zijn de huizen der maaltijden huizen van blijdschap. En dan niet alleen, maar als er het verbond des huwelijk getreden wordt, dan is er ook blijdschap. Dat is bij alle mensen bekend. Wil Laban zijn dochter aan Jacob geven, hij roept al het volk van stad bijeen. Simson had ook een feest als hij in het huwelijk trad. De zaligmaker was ook op een bruiloft bruilofte Kana in Galilea. Dan zijn er nog malen die vrienden en bekenden aan elkaar doen. Tot teken van liefde en dankbaarheid nodigen zij elkander er weer eens uit te eten. Jacob nodigde zijn broeders eens te eten op de bergen van Gilead. Abraham zeide tegen die drie mannen, laat ik u een weinig spijze voorzetten. Zo wilde Manoah ook doen bij die engel des heren. En de koning Belshazzar had ook een maal met zijn hof. Als die vingers van eens mensen hangt aan de wand kwamen. Zo maakt men maaltijden om te lachen. En de... O gelovig volk. Ziet ge hier nu uw koning staan? Maar het is nog niet genoeg. Ze zijn begonnen om hem bespottelijk te maken... Ze willen dat treurspel ook volleinden. Ze voegen bij dat uh, nu ook die mondelingenbespotting. Ze riepen, wees gegroet, gij koning der Joden. Tonen nu ook met woorden waartoe ze al dat vorige gedaan hadden. Namelijk om hem als een gewaande, bespottelijke koning aan de kaak te stellen. Matthäus zegt erbij dat ze voor hem op hun knieën vielen. Dat was een gewoonte in de oosterse landen, wanneer men voor een koning of keizer gesteld werd, dat men uit eerbied op zijn knieën viel. En dat men dan ook de koning groette. De Romeinen hadden hiervoor het woord adorant, namelijk een koninklijke groet brengen. Zo doen ze hier ook. Ze beschouwen hem... Eigenlijk als de hoogste Romeinse machthebber. Deze boodsten zij althans na. En de zulken werden gegroet met de woorden, Ave Caesar. Dat wil zeggen, gegroet keizer. Met deze woorden wordt hij bespot. Het was onder de Romeinen gewoon dat zijn de koninklijke hoven Raven, Hilden en papegaaien. Ze leerden deze raven en papegaaien roepen, Ave, Caesar. Zodra dan de keizer langskwam, dan werd hij hiermee begroet. Gegroet, keizer, in onze taal. Ziet, al zo hebben ze dan hem met de mond bespottelijk gemaakt. Het is nog niet genoeg. De tekst zegt, ze hebben hem kinnebakslagen. En Matthäus doet erbij, ze bespogen hem. Dat heilige, dat bebloede aangezicht, dat zo geschonden werd door wrede handen, wordt nu nog bemorst met het vuile speeksel. Terwijl het een van de grootste verachtingen is die men een mens kan aandoen. En alsof dat nog te weinig was, Matthäus zegt dat ze dan de rietstok namen en sloegen op zijn hoofd. Och, och, hoe treft hier iedere slag het harte van Jezus. Bozaardige schelmen die onderschijn, wellicht van de waggelende kroon van Jezus vast te zetten. De scherpe doorns tot op zijn uh, bekken komen in te drijven. Wie kan die smart verdragen? Dat zachtmoedige lam. Wie schrijft niet die dit aanschouwt? De Joden niet. Wie biggelen de tranen niet langs de wangen? De oversten der Joden geen sinds. Kijk maar naar de oversten van het volk. En bezien maar eens het vervloekte spuis. En let maar eens op de moorddadige soldaten. Hun ogen tranen niet. En wat daar nou bij kwam. Dat dit alles tot nog toe aantoont zijn hevige lijden, namelijk zijn onschuld. Terwijl de tweede hoofdgedachte is... Pilatus, zegt een evangelist, kwam wederom uit... en zeide tot hen, ziet, ik breng hem tot u lieden uit... opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Moest de onschuld nu gerechtelijk bekendgemaakt worden... En moest hij toch zo breed veroordeeld worden. Waarom kreeg hij dan straf, terwijl hij onschuldig was? O, hoe verzwaard dat het gevoel en het gemoed van onze heiland. Dat hij onschuldig zo mishandeld werd door zijn eigen volk. En door de krijgsknechten die door zijn volk waren opgehitst. En is er nu onder zijn volk nog enige deernis met die mishandelde zaligmaker? Is er nu na dat herhaalde getuigenis van Jezus onschuld, is er dan nu enige beweging onder het volk en enig medelijden? Pilatus hoopt erop. Ziet, ik breng hem tot jullie lieden uit, opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. Dat is nu de vierde keer dat Pilatus de onschuld van Jezus openlijk betuigt. Er is voortijds al veel van gezegd. Wij hebben de vorige malen uitvoerig bij de onschuld van Jezus stilgestaan. En we hebben ook aangetoond hoe dat Pilatus onder deze rechtshandel gesteld was. Daarhalve zullen we hier niet verder over handelen. Is Jezus dan nu zo dikwijls beschuldigd van zijn vijanden? Hij is ook van zijn aardse rechter... Vier of vijf malen gerechtvaardigd. En dat kwam nu bijzonder na zijn geesteling weer zo te pas. Om alle vermoeden dat er nu nog iets tot zijn schuld uit hem was uitgehaald. Geen zins verhoor had plaatsgevonden. Er was niets van enige schuld te bekennen. Maar stadhouder toch, waarom veroordeelt ge hem dan? om geheseld te worden. Is er dan geen schuld in Jezus? Waarom heb je hem dan geheseld? Dan veld je nu toch uw eigen vonnis? Er is dan schuld bij uw stadhouder... en er is schuld bij de goddeloze Joden. Maar, gij Godzaligen, wat denkt gij? Gij kunt in uw gedachten denken, hoe kunnen ze zo doen... Gij kunt de heidense soldaten, kunnen gewreed veroordelen. Gij zou er in uw gemoed vergramd op kunnen worden. Maar gij valt ook uw eigen vonnis. Het waren uw zoon. Nooit was Jezus gegezeld. Nimmer was gij bespot. En ook nimmer veracht en geslagen. Wanneer uw ongerechtigheden dit woedende volk niet gaandig hadden gemaakt. Uw zonden zijn de verborgen blaasbalk, die het Joodse volk ophitsen. Daarom beziet u zelf, beziet u zelf in uw zonden. Beklaagt u zelf over uw zonden, die uw middelaar zulke lijden veroorzaakt. Laat me maar enkele punten aantonen, waarin gij behoort opmerkzaam te zijn. Ziet eens... Ten eerste, gij had lichamelijke en geestelijke en tijdelijke en eeuwige slagen, en ijzeren roeden verdiend, omdat gij als boze dienstknechten de wilde scheren, wetende, toch niet gedaan hebt. En daarom moest Jezus in uw plaats gegeesteld en met dubbel en vrede slaven geslagen worden. Gij hebt gezondigd met uw naaktheid. Gij hebt ook gezondigd met uw klederen. Gij hebt ook gezondigd met een schort van vijgenbloom bladeren van bedekselen daar schande te maken. Gij hebt ook gezondigd met uw ijdelheid en overdaad in klederen. Voor dit alles moest Jezus daar staan. Vanwege uw zonden daar naaktheid moest Jezus daar staan. En vanwege uw zonden met uw kleden, moest Jezus in een vreemde kleding uw zonden boeten. En ten derde, door de zonde is de kroon van uw hoofd afgevallen. Wee onze, dat we zo gezondigd hebben, de kroon is van ons hoofd gevallen, klaagt Jeremia in hoofdstuk 5. Wordt daar nu een smadelijke doornenkroon op Jezus hoofd gezet van uw heiland? Gij hebt het verdiend en het is door uw zonden. Gij had de hemel naar troon en kroon gestoken. Gij had gezocht om God gelijk te worden. Daarom was er een borg nodig die deze zonde kwam boeten. In onze eerste ouders hebben wij de aarde bezwaard met doornen en de vloek over dezelfde gebracht. Deze doornen moet nu onze heiland wegnemen en daardoor zelf een kroon dragen. Het aardrijk zij om uw vervloekt, smart en doornen zal het voorbrengen en distelen. Nu dat alles heeft een borg weggenomen, gedragen in het de borgtochtelijk dragen van de doornenkroon. En de vloek weggenomen voor u, gelovigen. Ten vierde. Omdat gij de stok of de staf der gerechtigheid verworpen hebt. Ja en Adam verloren zij. Daarom werd Jezus een dwaze rietstaf in de hand gestopt. Ten vijfde. Hij had geweigerd al zonder danen te gehoorzamen, wanneer de Heere gehoorzaamheid van u bleef eisen. Gij weigerde echter voor de Heere en voor zijn koning te knielen. En op dat weigeren om voor hem te knielen, daarom moest Jezus nu op de knieën gedreven worden. En op zijn knieën bespot en geslagen en beschimd worden. Gij had God als de enigste koning en opperbestuurder niet in eerbiedigheid gegroet. Maar gehaaf uw hart aan de duivel en aan de wereld. En zo hebt gij die gekust en die bemint. Daarom moest Jezus op zo'n bespottelijke wijze gegroet worden. En als de koning daar Joden zo bespottelijk bescholden. Zevende, u was waard dat engelen en mensen u zouden besporen hebben vanwege uw zonden en uw schuld tegen de hoge God. Maar, om u vrijheid te laten gaan, is het uw heiland overkomen. U was waard dat de Satan u op het kinnenbakken zou slaan. Ja, dat hij u met vuisten zou slaan tot in eeuwigheid. Maar om u te bevrijden is uw Jezus met vuisten geslagen in zijn heilig aangezicht. O vergeliefden, verwondert u, O verwondert u, over de onuitsprekelijke liefde van God en Vader, die zijn enige en zijn geliefde Zoon tot zulke grote smaad heeft overgegeven. Verwondert u over de eeuwige liefde van de Zaligmaker, die om uw zonden zoveel smart, zoveel schimp heeft willen ondergaan. Zeg nu vrijmoedig, gelovigen, dat hebben mijn zonden, mijn Jezus aangedaan. Zeg het met smart en met gevoel en indruk, dat is mijn schuld, dat het mijn heiland is overkomen. En zoudt ge daarover niet vernederd worden? O, hoe zijt gij vernederd, O, Allerhoogste! O, hoe zijt gij gegeesteld, Gij Allerrechtsvaardigste! O, hoe zijt gij mishandeld, Gij de Allerheerlijkste! O, hoe zijt gij vervloekt, Gij de Allergezegenste. O, hoe zijt gij mismaakt. Gij de Allerschoonste. O, hoe zijt gij veracht. Gij de Allereer en Achtingswaardigste. O, het zijn mijn zonden. Die hebben u arbeid gemaakt. Het zijn mijn ongerechtigheden. Die hebben uw ziel getroffen. Ik, o Here ik, o oh Heere, ik heb gezondigd. En heeft mijn Jezus in mijn plaats gestaan? Is Hij voor mij gegeeseld? Is Hij voor mij bespot? Is Hij voor mij bespogen? Is Hij voor mij zo breed geslagen? O oh, mijn zonden, o oh, gruwelijk monster dat ik ben, dat ik niet minder en oh, niet minder schuldig ben dan aan het smartelijke lijden, en eindelijk aan de dood van de zonen gods, opdat ik door hem met God verzoend zou worden. Eer dat we nu de toepassing lezen, zingen we van Psalm 35, het eerste en het zesde vers. Twist, Heer, met mijn twisters vol kracht, mijn bestrijders bestrijd met kracht, Grijp een schild en wapen in handen, maak u op tot mijnen bijstanden. En wat er verder volgt in 6, voor goed hebben zij kwaad gedaan, en armen leven ook gestaan. Maar zij met kruis zijnde geslagen, ik heb met vasten leed gedragen. 1 en 6 van Psalm 35. aandachtige toehoorders en in gelovigen ziet hier eens de zaligmaker zo schrikkelijk mishandeld is er niet zin tot onze lering besturing opdat dat ons geloof opgeleid mogen worden tot hem oh ja gelovigen komt en verbeeld u eens dat ge op deze plaats staat bij die grimmige soldaten en dat ge daar de zaligmaker ziet staan. Daar ziet u zelf staan tussen die vrede gasten en die snoude boosdoeners. En daar ziet u dat men u een zaligmaker met geweld zijn klederen uitrukt tot zijn naaktheid toe. Men sleept hem naar de geestelpaal. Men knelt hem met vrede boeien met het felle touwen zijn machteloze handen. En zo wordt hij breed vastgespannen aan een paal, alsof hij gereed stond om zichzelf te breken. O de sterke God, die wordt hier beschouwd als zulk een smadelijk schepsel. als zulk een verrachte zondaar. En alsof hij gereed stond om zich te wreken, wordt hij des te beter geboeid en gebonden. En daarna wordt hij met de riemen deerlijk gemarteld en gegezeld. Zodat het bloed tappelings uit hem stroomt. Het waren uit die verse wonden. En daarbij komen dan de vloeken van de soldaten. En daar heigt Jezus als het ware naar adem. Naar adem. En hij zijgt neer krachtloos aan de paal. Daar bezwijkt hij als van pijn. Men kan er immers niet te wreed van denken. Ziet nu kinderen gods die blanke rug van hem die uw liefste is. Mijn liefste. Is blank en rood. Hij draagt de banier boven tienduizenden. Ziet hier uw liefst. Blank en rood. Ziet hier de banierdrager Die krachteloos nedervalt. O hemel ontzet u. O aarde verwondert u. Ziet hier de rechter der ganse aarde. Aan de schandpaal. Ziet hier de ploegers op zijn rug. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Hier wordt het vervuld. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. Men slaat hem en hij geeft zijn rug daartoe. En... Het gaat dieper, zijn gezegend hoofd wordt gekroond met doornen en doorwond met die smartelijke angels. O, hoe stroomt het purperrode bloed hier langs zijn heilig hoofd en aangezicht en kleeft het tenslotte als geronnen bloed vast aan zijn lichaam. Ach, ik moet het erbij voegen. Hoe lelijk ziet hij. Zo mismaakt, zo bemorst, zo bevuild. En dan hem die schoonder is dan al de mensenkinderen. Dat hoofd, zegt Johannes, verheerlijk de hoofd. Dat hoofd is gelijk als sneeuw en als witte wol in openbaring 1. Hier niet, hier is bloedig rood. Zijn ogen, die ogen die als een vlamme vuur zijn... Die heilige ogen die het kwade niet kunnen aanschouwen, die zijn hier in zijn diepe vernedering zo mededogende. Zag hij zijn belagers en zijn bespotters met hatelijke blikken aan? Geen zins. Zijn ogen zijn als der duiven ogen bij de waterstromen met melk gewassen. Staande... Als in kastjes derringen. Zo nederig, zo zachtmoedig, zo liefdevol. Is er een rode gloed van toorn op zijn wangen? O oh, nee, zijn heilige wangen bemorst met bloed. Zijn lippen zijn als lelieën, druppende van vloeiende mirre van liefde en genade maar als een verflauwde roos, vloeiende van bloed en tranen. O, hoe is zijn hoofd vervuld met douw en zijn haar met nachtdruppelen. Eens, in hooglied, zegt hij als de bruidegom tot de bruid, sta op, mijn liefste, mijn hoofd is vervuld met douw en mijn haar met nachtdruppelen. Zou hij het nu niet kunnen getuigen? Hier is die tegenbeeldige ram verward in de struiken, die tot vader Abraham gebracht werd in de plaats van zijn zoon Isaac. Hier staat het hoofd met eer en heerlijkheid gekroond van eeuwigheid, staat daar te schande. Maar nu, nu werpen de 24 ouderlingen hun kronen neer voor de troon gods en het land. Dat was nog niet alles. We hebben u aangetoond dat er een purper mantel omgedaan had. Hij die een heerlijkheid had als bij de vader eer de wereld was. Een goddelijke heerlijkheid deelachtig. Een koning der koningen. Heren der heren. Nu is zijn gewaad veranderd. Wat zijt gij rood aan uw gewaad? Wat zijn uw klederen als van een die de wijnpers treedt? Die hoog en verheven troon, die eens, de, die eens met zijn kleed de zoon van de tempel vervulde. Dat hoofd staat hier nu met purper beschimd. Die zoon des mensen die bekleed was met een lang kleed tot aan de voeten, omgord aan de borsten met een gouden gordel, staat hier in een kleed met bloed geverfd. En zagen wij dat hem een rietstok in de hand geduwd werd, daar staat hij dan als een gewaand zogenaamde koning, terwijl hij toch een rechterhand heeft die hem vreselijke dingen leren zal. Terwijl hij in zijn rechterhand geen belachelijke rietstok draagt, maar een scepter der rechtmatigheid en gerechtigheid om alle. Onrecht eens te breken. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Was de belofte in psalm 110 aan hem gedaan. Het zal nog enige weken duren. Dan zal het vervuild worden. Hier staat er nog met een riet scepter. Straks. met de scepter der heerlijkheid uit het hemelse Sion. En hem. Voor wie eens alle knieën moeten buigen, voor hem vallen hier de soldaten neer op een bespottelijke wijze. Waar nu de 24 houdelingen neervallen naar hem aan bidden en voor hem de knieën buigen, daar vielen ze toen bespottelijk voor hem neer. Die de over de goddelozen de fiolen van toorn en gramschap eens zal uitgieten, wat onontkoombaar zal zijn. Over hem wordt de smaad alsnog uitgegoten, bespot en bespogen. Die in eeuwige ere zal toegebracht worden en lofstemming en gejuich. Daar wordt nu op een smadelijke wijze toegeroepen: Zie uw koning. Ja, die wordt toegeroepen op een smadelijke wijze. Wees gegroet, koning. En daarbij heeft men hem dan kinnebak En zo wordt de maat volgemaakt om de smarten te dragen. Waarlijk dus onze smarten heeft hij gedragen. En door zijn striemen is ons genezing geworden het raakt tijd dat ik een woord spreek tot u onbekeerden en daar ik veel reeds gezegd heb zal ik in mijn vermaning thans kort zijn en daarna met een woord van onderwijs en lering tot de godzaligen besluiten mijn onbekeerden in ons midden Gij hebt het gehoord, hoe Jezus daar gestaan heeft. Dat Jezus daar stond als borg voor de zijnen, maar Hij is uw borg nog niet. Werd Jezus daar weggeleid, de tijd zal komen dat ge ook eens weggeleid wordt. De dag zal komen dat ge ook eens voor de rechterstoel van Jezus wordt geplaatst. En dat je daar niet vrijgesproken zult worden. Maar daar veroordeeld. gevonst naar de eeuwige pijniging. Daar zullen ook een ganse menigte om u staan. Een bende van duivelen. Die als beulen klaar staan om u te pijnigen. En dan zult u met eeuwige geeselslagen gekweld worden. En daarbij zal uw conscientie komen. Die conscientie die als een gedurige geestel zal zijn in uw ziel. En als een onsterfelijke worm. En werd Jezus zo gekroond met doornen. Dan zult ge ook eeuwig de kroon des verderfs moeten dragen. En eeuwig zult ge dan dat smart en smaadkleed aan die bespotting moeten ondergaan. Wel aan dan. O onbekeerde zondaren, komt nog heden, komt heden en roep deze Jezus aan. Leert allereerst voorzichtiger handelen en wandelen, ziende wat Jezus aangedaan is en wat daarop gevolgd is. Maar bovenal, vlucht tot Jezus als borg. Hij heeft daar gestaan als borg voor zondaren. O, vlie tot hem, waarlijk mijn geliefden, hij is toch het enige middel dat ge van de eeuwige toorlog kunt gered en behouden en gezalig kunt worden. Ik besluit dan met enige korte woorden het tot de gelovigen. Wilt gij geestelen? Doet het u zelf, uw eigen vlees? Onthoud uw vlees van al haar lusten die u van de Heren aftrekken. Wilt gij insnijdingen maken? Maak dan een insnijding in uw wereldse vermaken en uw dartelheid en in uw zonden. Ten tweede, wordt gij gegezeld? Wordt gij vervolgd? Draagt de tegenspoeden en kruis? Zie dan op het onschuldige, zachtmoedige lam Gods... Heeft hij het niet geduldig gedragen? Zoudt u tegen hen u zelf en opgehitst dragen? Ach nee. Heer Jezus, uw voorganger heeft gezegd, ze zullen u in de raadsvergaderingen overleveren en in hun synagogen zullen ze u geestelen. Komt u dat dan over? U weet dat het u niet onverwacht bejegend Het is u door uw zaligmaker voorzegt. Zoudt ge daaronder dan zozeer treuren? Jacobus zegt, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer geen velerlij verzoeking valt. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Als hij beproefd zal zijn geweest, zal hij de kroon, de kroon des levens ontvangen, geen doornenkroon kroon, gelijk Jezus. Maar eeuwige zaligheid en het eeuwige leven. Wordt hij gesmaad om de naam van Christus, verheugd en verblijft u zeer. Is hij als koning bespot? O, zoudt ge dan ook geen bespotting willen dragen? Werd hij bekleed met een spotkleed? Zou ge dan ook niet met smaad gekleed willen worden en zulks geduldig willen dragen? Wel aan, vlucht, toch met al uw kruis, uw druk, uw smaad en verachting... Vlucht toch tot uw een zaligmaker. Hij is bespogen. Omhels hem dan. En ge zult genezing vinden voor uw ziel. En troost in uw smaad en verdrukking. Moet ge een doornenkroon dragen op deze aarde. De doornenkroon van tegenspoeden. De doornenkroon van kruisen, Van verdrukking, van vervolging. Van bespotting, van bespuwing. O, gedenkt aan u in Jezus. En volg hem na. En indien wij met hem verdragen. Zullen we ook met hem heersen. Zijn purperen kleed. Verschaft u eens. De lange witte klederen. Die de bloedroodheid van uw zondige naaktheid. eeuwig zullen bedekken. En dan zult geboven maat en schimp zijn. Van een goddeloze wereld. Daar zult ge overgevoerd worden. Daar zult ge uw kroon ontvangen. En wat alles te boven gaat. Gij zult met u in Jezus zitten op zijn troon. Gelijk hij bij zijn vader zit op zijn troon. Gij zult ge zult u eeuwig over hem verwonderen. Ge zult eeuwig aan zijn voeten neerleggen, Ge zult hem eeuwig begroeten. Maar die, die lofrijke stem. Loof de Heere, Amen. Halleluja. Eindigen met dankzij. <tankt> o Heere, zou u het ons willen geven dat we die lofstem hier op aarde mogen beginnen. Dat we dat hemelwerk bij aanvang mogen leren. Door de werking van de heilige geest. En dat die lofstemming... Is ...lofstem ook wat meer gehoord mogen worden in ons midden... ...in de gemeenten en in de kerken... ...in de vernedering der ziel en in de verheerlijking van uw naam. Daartoe mocht u dan ook in het verder van deze dag... ...de diensten willen gebruiken en zegen... ...hem die geroepen wordt voor te gaan in deze middag... wil daarin helpen ondersteunen de onmisbare misbare werking van de geest geven in het lezen en in het luisteren. Opdat het gezegend mogen worden. Tot de kracht als heren, tot de eer van uw naam, biddelijke naam. Dat smeeken we van u in de verzoening van al het onze wat niet deugt. En niet is naar de reinheid van het heiligdom. Om diens wil die voor overtreders gebeden en veler zonden gedragen heeft. Amen. De slotzang is van psalm 72 en daar van het tiende vers. Daar heidenen alle geslachten werden hem onderdaan. Ze zullen hem hachten en prijzen hem voortaan. Sprekende, geloofd zij de Heere, dat volks van Israël, die in het werk is wonderlijk zeren. Ja, hij en niemand el. Het tiende vers van psalm 72. De gemeente wordt bekendgemaakt dat zo de Heren willen en we leven woensdag 9 maart. De biddagdiensten beginnen op dezelfde tijden als zondags. En de preek is van Helmbroek. Eindigen nu met de zegenbeden. O Vader dat uw liefde ons blijkt. O Zoon maak ons uw beeld gelijk. O Geest zend. Uwe troost ons neer. Drieënige God, U alleen. Zij al de eer. Amen.